De macro-economische situatie heeft natuurlijk zeker effect op de begroting. We zullen dat uh, bij Prinsjesdag ook laten zien. Een verslechtering uh, in, uh, in de economie zie je terug aan, aan de uitgavenkant. Je ziet dat terug in de inkomstenkant. Dat betekent dus dat we minder inkomsten krijgen volgend jaar. Dat uh, betekent ook dat sommige uitgaven uh, ja, die dreigen wat meer te zijn. Daar moet je ook maatregelen voor nemen. En dat zijn we dus nu al aan het doen. Maar volgens de jager zijn extra bezuinigingen dus waarschijnlijk niet nodig.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 Het was de tweede keer dat Hadžić voor de rechters van het tribunaal moest verschijnen. De eerste keer had hij geweigerd een verklaring af te leggen. Hadžić was de laatste op een lijst van 161 verdachten... die werden gezocht door het joegoslavië tribunaal De nieuwe brug over de IJssel bij Arnhem... is te smal voor twee trekkers om elkaar te passeren. Dat blijkt uit proefritten met allerlei voertuigen over de brug.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 Het weer, vooral in het oosten nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later overal droog en opklaringen. Morgenmiddag, vooral in het oosten, weer kans op enkele regen- en onweersbuien. En met 23 tot 27 graden wordt het broeierig warm. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 60 kilometer file. Het meeste daarvan staat net als de afgelopen dagen in de regio Rotterdam. Maar er is ook een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar en Dat levert 3 kilometer file op bij Deventer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen knopend Prins Klausplein en Delft 5. Op de A13 verderop bij berkman rijzen ook nog eens 4 kilometer. En nog eentje bij Rotterdam aan de noordkant van de stad op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer. DA pakt weer flink uit deze week met twee pakken pimpersluijers voor maar 1499. Kom dus snel naar DA en pak dat voordeel.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 VPRO Villa VPRO Dessel en Ger Jochens Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf op deze zender Radio 1. Met ons eigen buitenlandpanel hier in de studio... We zijn daarvoor aangeschoven drie vaste medewerkers. Te weten Chris Keijne, hartelijk welkom. Goedemiddag. Collega-programmamaker bij de VPRO, maar dan de televisie. Christa Meijnersma, directeur van het Prins Klaus Fonds, Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. En Petra Stine, Midden-Oosten-deskundige... om het maar even heel in een nutshell te zeggen. Oude Oud ook. Oud diplomaten ook. Onder andere in Syrië. Ja. Ja. En gewoond en gewerkt in Syrië en Egypte. Klopt. Ja. Ja. Nou, tot ieders verrassing, laten we beginnen met Libië. <laughs> ja, zo. Nee. Wat dacht nee, je ervan? De ja jullie ja. Ja. Ja, nou, je, je er <laughs> redelijk op voorbereid? Dat, helemaal <laughs> niet. Ja, oh, we gaan maar naar judo. Voordat, voordat ga... dat kan, ja, gaan we eerst naar Parijs, naar het WK judo. Theo Plachardt. We hebben nog een halve minuut in de verlenging staan van deze halve finale partij tussen Dex Elmond en Hugo Legrand. En die Fransen gaan er nu achter staan. Er zijn nog geen scorers, maar die Fransman is toch iets sterker, iets agressiever en iets hoger tempo dan Dex Elmond. En we krijgen direct... Als het zo blijft met nog 10 seconden te gaan. De beslissing volgens het oude systeem met de vlaggetjes omhoog. Dan gaan de drie scheidsrechters naar de hoek. Pakken een vlaggetje en dan steken ze de kleur op. Blauw is Elmond en wit is de Fransman. En dan vrees ik met grote vrezen voor Elmond dat hij deze partij toch gaat verliezen. En dat hij zich straks tevreden moet gaan stellen met een wedstrijd op het brons. En waarom zeg ik dat? Behalve dat die Fransman sterker is op dit moment dan Elmond. Het is ook nu afgelopen is het ook zo dat die scheidsrechters hier in het Parijse Bercy stadion zich toch laten beïnvloeden. Hoe je het ook wendt of keert door het uh, thuispubliek is zo dat je beslissingen heel vaak ziet vallen naar de kant van de Fransen. En ik ben benieuwd of het ook nu gaat gebeuren. Wordt het blauw, dan is het uh, Elmond. Wordt het wit, dan is het de Fransman die naar de finale gaat. En die Fransen geloven erin, het publiek. Strijdstichten staan klaar, daar komen de vlaggetjes. En het is 2-1 voor Elmond. Het is 2-1 voor Elmond. Fantastisch, fantastisch. Hij gaat naar de finale en hoor die Fransen dus sluiten. Hoort ze uh, hun afkeren kenbaar maken, want ze zijn het natuurlijk niet eens met deze beslissing. En het is wel Elmond, die krijgt het handje en de felicitaties van Maarten Arens. Nou, heel goed gedaan. We zien hem later op de middag terug in de grande finale in de klasse top 73 kilo. Dat was meer een overwinning op de Fransen dan een overwinning van Dex Elmond. Dat was Theo Plachiaar <laughs> bij het WK Judo in Parijs. En we gaan het inderdaad over Libië hebben. Um, Daar hebben de Fransen het trouwens best gedaan, ogenschijnlijk. Die, die, die zijn ermee ja. begonnen. Ik hoorde het, ik hoorde het trouwens uh, vannacht op de BBC, iemand citeren uit Le Monde. En daarin was uh, Hanra Bernard Levy, een filosoof, en die zei... Dit is de oorlog van Sarkozy. En wat Sarkozy gedaan heeft, nu doet in Libië... heeft Mitterrand niet gedaan in Bosnië, Chris. Eens? Uh, het is in ieder geval zo dat Sarkozy een belangrijke rol heeft gespeeld... in de tijd toen uh, de vraag was... gaan we ons ermee bemoeien of gaan we ons er niet mee bemoeien? En het is natuurlijk... het is überhaupt niet verkeerd om even bij de rol die de NAVO nu speelt... met de bombardementen en uh, echt gewoon de steun aan de rebellen... om even terug te gaan naar het begin. Want het ging in het begin natuurlijk om het beschermen van burgerbevolking... in Benghazi, een stad die op het punt stond om onder vuur genomen te worden... door uh, de, de troepen van Gaddafi. Wat er dan met moment. de burgerbevolking zou gaan gebeuren, ja. dat was iedereen zeer En, vrees, en nou, Wat verder zijn motieven ook zijn, maar uh, je kan in ieder geval zeggen... dat Sarkozy toen het lef heeft gehad om het voortouw te nemen samen met Kim. Ja overigens de Britse premier, mm -hmm. uh, voor, uh, voor ingrijping. Was het een revanchegedachte van, van de Franse revanchegedachte? Nou ja, ze hebben toen natuurlijk gezien Bosnië. Gezien Bosnië heeft Mitterrand niet gedaan. Hij zegt, ik zal dat eens even goed maken. Nou, dat weet ik niet. Er, er wordt er wel gezegd niks dat, over te dat hij het dat goed... ...of dat bij Sarkozy gespeeld heeft. Ze nee. uh... zeggen dat hij het goed wilde maken dat hij in eerste instantie... ...bij het begin van wat dan de Arabische Lente heeft in Tunesië en zo... ...dat Frankrijk zich zo ontzettend afzijdig heeft gehouden. Ja, dat denk ik meer. En met name Tunesië natuurlijk, ja. waar Frankrijk... wil. Eh, ik geloof dat de Franse minister van, van Buitenlandse Zaken... Uh, vlak voor die omwenteling daar zich nog had laten vetteren mm. door, uh, door Ben Ali, die een week later weggejaagd werd. Ja, dat ja. was natuurlijk een beetje ongelukkig allemaal. Beetje ja, dus Stine, kijk als het, jij sceptisch ja. of... Nou, ik, ik las net op Al Jazeera English website... Uh, ook een vergelijking met uh, Bosnië... maar dan meer in het toekomstperspectief. Mm -hmm. Wordt uh, Libië straks een tweede Kosovo... of is er misschien een mogelijkheid dat het een soort Noorwegen wordt? Dat moet, dan, dan moet je even uitleggen. <laughs> nou ja, wordt het een waar eigenlijk nog steeds uh, een, een soort van... Ja bezettingsmacht, stabiliteitsmacht ja. is. Of wordt het een Noorwegen, waar uh, gewoon door de enorme olierijkdom, uh, Libië is, een, uh, is van in Afrika het land met de meeste olie, ja, waarbij, ze. uh, waarbij de bevolking, ook niet uh, zo'n hele grote bevolking, eigenlijk kan gaan profiteren mm -hmm. eindelijk, na 42 jaar, van die olierijkdom. Mm -hmm. nou, en ik denk dat dat een internationale gemeenschap is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wat gaan we ja. in de toekomst in Libië doen? Christa? Laten we daar dan vast even een... een ja, ik denk dat veel zal afhangen van hoe die uh, transitie inderdaad nu vorm krijgt. Uh, Noorwegen is niet zomaar gezegd als je olie hebt. Ik denk even aan Oost-Timor waar ik zelf gewoond heb. Grote olievoorraden. Ja. Maar ja, dat land is nu tien jaar na onafhankelijk en, onafhankelijkheid in 2002... En uh, ja, je maakt niet zomaar van een land wat geen politieke instituties heeft... wat geen uh, democratie is, uh, zomaar een Noorwegen. Dat was daar ook wel het beeld hoor. van, we maken er een Noorwegen van. Ik denk dat nu heel veel afhangt van of die transitie naar ja, uh, wat, wat die Nationale Raad zegt... een, een democratisch pluriform uh, bestel of die inderdaad gestalte zal krijgen. De Nationale Raad heeft natuurlijk een, een charter aangenomen... voor het interim grondwet. Mm. Nou, daar staan hele mooie dingen in. Dus ja. dat een hele, Alles over mensenrechten staat erin, vrouwenrechten staat erin. Maar er staat ook een tijdspad in... over het aannemen van de nieuwe grondwet... de grondwetgevende vergadering... het daarna aannemen van wetten om verkiezingen te houden... het houden van vrije verkiezingen... het oprichten van partijen. Ja, dat zijn natuurlijk niet processen... die zomaar spontaan gaan plaatsvinden... in de situatie nee. waar je nu zit. Ja, ja, wat, wat interessant is... over die instituties. Als je kijkt naar de buurlanden van Libië, Tunesië en Egypte... daar heb je relatief geweldloze omwentelingen ja. gehad. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen omgekomen... maar niet op de grote schaal zoals in Libië. Maar daar zijn de oude instituties eigenlijk uh -huh. nou, nog steeds in. in, in die, zijn nog, ja. die militaire raad in Egypte... dat is gewoon uh, Mubarak uh, ja. voortgezet zonder Mubarak. Mm. En dat is spannend, vind ik, in Libië. Ja. Want als je helemaal opnieuw kunt beginnen... want daar lijkt het nu wel op... zal dat een ander resultaat... Uh, maar Opleveren. zover zijn we nog niet. Daar moeten we het nu over hebben, want Ik zal eens eventjes een paar uh, feiten geven. Ik ben blaadje weer kwijt een paar feiten geven die uh, ik van de site van de BBC haal. Uh, nou, de laaien weer... Waar is het nou weer gebleven? Nou, in ieder geval, daar laaien weer overal gevechten op. Ja. Ten zuiden van Tripoli. Uh, nou ja. Zouara, een grote stad in het noordwesten, uh, wordt weer hevig gevochten. Er is steeds meer outgoing fire van die compound van uh, van, uh, dinges, van Gaddafi in, in Tri Tripoli. We zijn er nog helemaal niet. Maar als je de Nederlandse pers leest... We nou ja, zijn dit er moment, al bij de verkiezingen. Op, op kiezen? dit moment niet, want we hebben, we hebben nu mensen <laughs> ter plaatse. Ik hoorde Hans-Jaap Melissen uh, vandaag onder vuur komen. Uh, ja, ja dan, dan kan je dus niet zeggen dat de oorlog voorbij is. Uh, nee. Als je zelf onder vuur ligt. Nou heeft Hans-Jaap dat ook helemaal, helemaal, niet, helemaal niet geroepen nee. hoor. Nee. Maar je, je zit natuurlijk midden in de Fog of War. En wat mij inderdaad wel opviel met name uh, zondag en maandag, maar, maar toch ook gisteren weer een beetje. We kijken al zes maanden naar Libië. Dat die, die fronten die zijn voortdurend heen en weer geschoven tussen, tussen Benghazi en Tripoli zeg maar. Dus de Oost en, en, en, en de westkant van het land. Uh, de, de, er zijn al zoveel overwinningen uitgeroepen... die de volgende dag geen overwinning bleken mm. te zijn... dat het mij nogal verbaasde hoe zondagavond met name... en maandag in de loop van de ochtend... de f, bijna toch wel voltallige Nederlandse pers... de overwinning van de rebellen uitriep daar... die overigens de, de avond, ja. de, in de avondberichten weer genuanceerd moest worden. En, en nu lijkt dat ook zo... Ik, ik denk wel dat je kan zeggen dat het tijdperk Gaddafi uh, naar zijn einde gaat, maar hoe lang die zwanenzang nog duurt... en hoe die er precies uit gaat zien, dat En hoeveel schade in de tussentijd ja, nog ontstaat. Ja. Petra? Ja. Nou, het kluitjesvoetbal van al die journalisten... die <laughs> dan weer allemaal met elkaar daar in nou, ziekenhuizen... zag ik gisteren, ja. op televisie niet in hotels. En in de tussentijd uh, staat Syrië in brand, is het Saoedi-Arabië. Voor het eerst in hele lange tijd... was ik het zomaar eens met een tweet van Geert Wilders. Die zei, <laughs> de wereld kijkt naar Syrië en Libië... maar het verschrikkelijke regime in Saoedi-Arabië... heeft niemand aandacht aan, uh, voor. En dat weet ik. Zo werkt dat in de pers. Ja. Uh, dat, dat weet ik. Maar tegelijkertijd zijn de vragen ook over de rol van Saoedi-Arabië net zo relevant. Maar daar hebben we dan geen tijd voor. Het is allemaal ad hoc. kruisjesvoetbal. Hmm. Maar daarom denk ik juist dat het toch wel belangrijk is dat bijvoorbeeld de Verenigde Naties We hebben het veel over de NAVO en de rol die ze nu spelen. Maar ik denk best dat in zo'n overgangsfase de Verenigde Naties een goede rol zouden kunnen spelen. In welk opzicht dan? En ik vind het interessant bijvoorbeeld om een stabilisatiemissie op te Bel. zetten. Wel. Ja. Wel. En dat bedoel ik niet gelijk de militairen. Mee, hè. Ik heb het ten eerste over een civiele missie. Mm. Want als je het hebt over al die processen als verkiezingen... een nieuwe grondwet, mm. politieke instituties, politieke partijen... Dan nou, heb je eigen, dan kun je best in die ingewikkelde situatie daar in Libië. Een neutrale partij gebruiken. die uh, dat soort processen een beetje begeleidt. En ja. je ziet dat er nu ook contacten zijn tussen de raad en tussen de VN. Die zijn er al wat langer. Vandaag er is een speciale al, ja. vergaderen vandaag, maar er is ja. ook een speciale vertegenwoordiger van de VN. Die pendelt al een poosje op en neer of die ontmoet. zowel uh, Gaddafi-getrouwen als uh, vertegenwoordigers van de Nationale Raad op verschillende plekken om met allebei te praten... over hoe die transitie gestalte kan ja. krijgen. en Ik was zelf betrokken bij... Uh, ja, ik was de eerste dag na de bombardementen van de NAVO... terug in Kosovo. Mm -hmm. En dan zie je hoe belangrijk het eigenlijk is... dat de VN op dat moment ter plekke is... juist niet... Met militairen, maar met een civiele capaciteit om een aantal van dat soort civiele processen en ook ja, Law and Order, het fantastische van te kunnen begeleiden. Het, het, het, het lijkt, lijkt me buitengewoon verstandig als, als daar op dit moment naartoe gewerkt wordt. Maar het probleem is nu, lijkt mij, uh, de timing. Want uh, zolang uh, Gaddafi getrouwen troepen of uh, stammen de zaak daar destabiliseren. En dat kan echt nog heel dat lang kan duren. Dat kan doorgaan. echt nog heel lang duren. Je zag van de week die beelden van een snelweg... waar allemaal uitgeworpen hmm. uniformen lagen. Ja, die mensen hebben een leerjekkie ja. aangetrokken... en uh, zijn nu rebel of niet. Niemand die het weet. Waar, waar blijven ze? Dus dat kan nog heel lang instabiel blijven. En er is niemand... Bedoel, in, in Irak heeft de VN zulke harde klappen gehad... dat niemand bij de VN meer... Uh, zijn nek zal durven uitsteken en zeggen... daar gaan we in met een politiemacht... zolang het er nog zo instabiel is. Stabiel is. Dus, ja. dus. Maar, maar dan zou je, zou je dan zeggen dat er toch iets meer. dat er toch iets militairs van buitenaf zou moeten komen. op de boel enigszins. Nou, als te je, Als je het hebt over grondtroepen. Dan, dan denk ik dat dat heel onverstandig zou zijn. Ja. Ik bedoel, ja. ik denk dat in, in, in de hele Arabische wereld. het beeld van NAVO-soldaten. Uh, in, ja. in enige omvang. voor de camera's van nee, Al Jazeera nee, nee, nee. vechten tegen uh, Gaddafi. dat dat ja. geen maar verstandig is. Ik denk dat we de komende dagen ook nog een paar andere vragen moeten stellen. over die internationale aanwezigheid. Die Veiligheidsraadresolutie uh, uh, 1973. Uh -huh. Er is natuurlijk uh, het beroemde woord mission creep. Uh, was, het zou alleen maar vanuit de lucht zijn. Het oprekken van het mandaat. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? <tus> Door wie zijn die. Ik vind het leuk, interessant dat we het woord rebellen gebruiken. En niet no, oppositie, demonstranten. No, no. uh, uh, het is een allegaartje van, uh, van alles no, no. nog. En, uh, maar wat hebben wij eigenlijk uh, toegezegd? Is dat nou oprekken? Want de term die de uh, operative word is... Uh, uh, responsibility to protect. Ja. Wij maar, moeten dus de burger beschermen. Maar je kunt alles, je kunt alles scharen onder het beschermen van, de, bu nou van even, de burgerbevolking. Maar stel je nou even voor dat uh, morgen bekend wordt dat Gaddafi in Sirte zit, in zijn geboorteplaats. Ja. Ja. En stel je nou even voor dat toch een substantieel van de deel van de bevolking daar, want dat is zijn klentgebied, ja, ja. uh, niet meteen bereid is ja, om hem over te dragen of uh, ja. om zich over te geven aan de rebellen en dat daar een zwaar gevecht ontstaat. Ja. Heeft een Navo dan de taak om de burgerbevolking van Sierte te beschermen, of hebben ze de taak om de rebellen te ondersteunen? Ik geloof dat de burgerbevolking nou, eerste... neemt wie? Ja. Want maar dat, maar dat kan betekenen dat je tweede doet. Dat is nou juist ja, het ja, punt. Als je het is heel breed namelijk. Dus je ja. hoeft niet eens op te rekken. Maar als je tegelijkertijd wapens en uh, technische ondersteuning en ook troepen daar naartoe hebben gezet, er zijn allerlei special operations. Dat is zo duidelijk ja, ja, als wat. Nou, ja. dat gaat niet in het mandaat. Mag, mag ik nog even wat anders voorstellen? We hadden het net over toch als dit allemaal uh, uh, min of meer uh, achter de rug is, de rol van de VN, van de internationale gemeenschap. Maar wat is de rol van de Arabische wereld? Van bijvoorbeeld de Arabische Liga. Waarom is het? De, kijken we naar Europa en nou, de VN? Punt. Maar je hebt ook. Ja, Qatar heeft deze wel. Ja. Uh, vanaf ja. het begin eigenlijk een legitimiteit gegeven vanuit de Arabische Liga. Ja. Doordat zij hebben meegedaan. En ze hebben ook enorm veel training, munitie, ondersteuning gegeven. En ze waren het ook als eerste uit de Arabische landen ja. eens met die luchtoperaties. Hè? Ja. En ja. En je ja. ziet ja. Het ook Jordanië erbij betrokken. Ja, is. En de VN gaat dus Jordanië, in Qatar. Lekker. Die heeft ja. nu twee afgezanten. De speciale afgezant voor Libië. Maar ook de speciale afgezant Ian Martin. voor uh, het opzetten van post-conflict ja, stabilisatiemissies. Die zijn dus nu in Qatar. Dat is niet van niks. Daar vinden ze. Mm -hmm. dus ook die besprekingen plaats ja. met de vertegenwoordigers ja. van de Nationale Raad. om te kijken het is ook verstandig de VN... denk je Chris, om juist die Arabische wereld daar ja, zo dat, enorm... Dat, dat, dat lijkt me buitengewoon ja. verstandig. Ik zag ja. vo voordat ja. ik hier naartoe kwam op uh, Al Jazeera of CNN, ik weet niet meer. Een interviewtje, net op CNN was het met uh, Ali Nayet, dat is de, de ambassadeur van Libië in de Verenigde Arabische Emiraten en die vertelde ook dat ze daar druk aan te overleggen waren hoe de golfstaten uh, konden helpen bij uh, het ja. stabiliseren en bij het opbouwen, bij uh, voedsel. Voedselhulp eventueel. Dat lijkt me buitengewoon belangrijk. Wat... wat mij een beetje verbaasd uh, in de afgelopen dagen... is dat het nou juist vanuit Egypte en Tunesië zo stil is gebleven. Ja. Nou, er zijn ja. wel al plannen, zag ik, voor een, een nieuwe toeristische route. Oh. <laughs> dat je vanuit Cairo langs de ja, ja, ja, ja. noordkust... Ja, Want er zijn allerlei, allerlei ondernemers. ondernemers dat, dat vinden we goed, toch? Ondernemers. Nee, maar, maar, maar dat hoe, je ver, hoe verklaar je dat? En, en, en, en, en, en je hebt veel contacten in Egypte... met, met name in de, de, de wat, wat jongere, liberale nou, uh, de, kringen van de... Heb je het idee dat er, dat er uit, uit, laten we maar zeggen, uh, de mensen van het Tajirplein. Uh, veel contacten zijn met mensen in Libië. om ja, dat proces zie, nu te ondersteunen? Ja, ik zie dus eigenlijk. Uh, ik volg de jongere generatie via Facebook en Twitter. Mm. Uh, dat is echt wel het communicatiemiddel. Mm. juist ja, heel erg veel uh, betrokkenheid en belangstelling. En uh, ja, de, in, in veel tweets is het ook van. Bashar is next. He, men ziet dus wel echt. Mm -hmm. uh, die, die domino's waar we het in 2003 over over hadden. Die mm. zijn nu allemaal onderbeurt om omvallen. Ja. omvallen. Ja, die militaire raad in Egypte, daar zie ik niet heel veel initiatieven van komen. Maar, maar vanuit de burger, burgers ja. ja, absoluut. Mm. Er zitten ook nog steeds heel veel Egyptenaren in Libië. Dus het is dus een enorme verbindenis. En zeker in Noord-Egypte zijn heel veel families heel erg met elkaar, zeker met het Benghazi-deel mm -hmm. van Libië, zijn heel mm. erg nauw met elkaar verbonden. Veel journalisten. Die mm. daar ook naartoe gaan. Ja. Ik wilde nog aan jou vragen, Christa. Er zijn uh, Qatar die is een uh, conferentie aan het uh, optuigen. Binnenkort, volgende week al geloof ik, over uh, vrienden van Libië, hè, donorlanden. Ja. En uh, in Parijs moet volgende week een uh, conferentie komen uh, van 30 landen en organisaties. Oh. Hoe grijpt dat nou allemaal in, in elkaar? Ja. En dan Qatar doet ook nog dingen op zijn eigen houtje. Ja. Want die doen namelijk iets ontzettend nuttigs volgens mij. Die spelen oliehandelaar. voor de olie die opgepompt wordt uit het gebied, ja. wat Klok. bezet wordt door de rebellen. Nou, daar heb je wat aan. Dat, ja. brengt geld binnen. Ja. Maar hoe grijpt dat dan allemaal in elkaar? Die, die, nou, die Ik denk dat dat juist is wat eigenlijk Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN, probeert te doen. Die heeft ook contact met regionale organisaties, met andere internationale organisaties en natuurlijk ook met andere stukken van de VN. UNESCO roept op op, op haar site om vooral uh, te zorgen dat, dat bepaalde stukken cultureel erfgoed uh, beschermd blijven, niet gevandaliseerd gaan worden. Ja. In de strijd, ook door de NAVO, maar ook nu in deze chaotische fase. Hm. Je ziet dat de wereld voedselorganisatie. Nou, Nederland heeft dus 100 miljoen beschikbaar gesteld van de bevoren goede om medicijnen te kopen. Het is natuurlijk zelfs binnen die VN een hotspot van allerlei verschillende organisaties die nu bezig zijn met hm. allemaal verschillende initiatieven, hoe goed dan ook. En ik denk inderdaad dat de VN probeert om te zorgen dat die dingen een beetje in elkaar grijpen. Hm. Maar goed, als je te maken hebt met individuele landen, Frankrijk wil natuurlijk ja. een grote, of heeft gespeeld een grote rol, maar wil, wil dat waarschijnlijk wil dat blijven ook graag spelen. Nu, ja, bedoel, hij is niet Precies. voor niks toen begonnen, ja. hij gaat het nu niet he. uit ja. zijn handen Absolute laten teken. Dus ik bedoel, met dat diplomatieke spel heb je ook te maken. Maar ja, ja de VN die kan proberen daar een goede rol ja. te spelen. Dat ja. te maar dan moeten Rusland en China natuurlijk wel mee. En dat is wel, als je kijkt naar de berichten... Nou ja, die ook over de grote oliebelangen in, in Libië. Ja. Dus op een gegeven moment zijn ze wel bereid mee te gaan... met de ontwikkelingen die plaatsvinden in een land. Ze bemoeien zich niet zo snel met wat er in een land gebeurt. Dat vinden ze ingrijpen in een land. Mm -hmm. Maar op het moment dat er dingen gebeuren... zijn ze er wel als eerste bij ja. om hun eigen belangen veilig maar te stellen. Maar ik begreep dat vertegenwoordigers van de overgangsraad op het ogenblik. Niet al, zo blij uh, China dat, hoeft niet Dat Rusland en, <laughs> uh, en China het ja. verder mm, kunnen vergeten uh, wat de Libische ja. olie betreft. Ja, nou, is de vraag hoe heet die soep gegeten wordt straks natuurlijk. Maar... We gaan naar een andere oorlog. Zuid-Soedan Zuid zou je bijna vergeten, maar dat Zee. gebeurt ook. Frik in een nieuw land hè? Het ja. is nog maar heel pas onafhankelijk van ja. Soudaan. En uh, de oorlog daar is uh, jammer genoeg helemaal niet nieuw. Dat is een stammenstrijd die er altijd al was... waar ook enorm voor gewaarschuwd werd... dat na de onafhankelijkheid dat op zou laaien, die strijd. Gebeurt dus ook inderdaad de laatste paar dagen al 600 doden. Christa, jij, jij bent er onlangs nog geweest. Je kent het gebied ook goed. Ja, wat is er aan de, wat is er aan de hand? Ja, wat een vraag. We hebben een beetje de neiging, denk ik, soms om te denken... als een land onafhankelijk wordt, is het wel goed. dan is het wel goed. Dat is het soort eind van een proces. Maar <laughs> eigenlijk is dat natuurlijk nog maar het begin van een proces. Het is een beetje als het halen van je, je rijbewijs. Ik bedoel, dan kun je nog niet rijden, dan moet je het gaan leren. En uh, er zijn een heleboel situaties. Kijk, Noord- en Zuid-Soedan zijn tot elkaar veroordeeld. Het zuiden heeft het meeste van de olie... maar de pijplijn die loopt door Noord-Soedan naar de zee. Nou, er zijn dus ontzettend veel dingen... die tussen Noord- en Zuid-Soedan opgelost mm -hmm. moeten worden... Zuid-Sudan is een lappendeken met, uh, ik geloof, 68 verschillende etnische groepen, 60 verschillende talen. Allerlei stammenverbanden die ook al door de eeuwen heen met elkaar in de clinch liggen. Dat gaat over water, dat gaat over weidegronden en dat gaat over vee. Het gaat over overleven, het dat gaat over eten en, over en drinken. Het gaat over leven, maar het gaat ook tussen, tussen rivaliteiten die al eeuwenlang bestaan... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld die veeroof die er nu naar buiten is gekomen, die tot zoveel doden, maar ook tot enorme aantallen van geroofd heeft. Nou, dat is vee. waar het nu om gaat: om veeroof? Nou, niet alleen. Veeroof is een van die elementen die ook altijd steeds weer terugkeert in, in wat er in Zuid-Soedan gebeurt. Het gaat ook om olie. Het gaat om grenzen die nog niet afgebakend zijn. Het gaat om een aantal militiegroepen, uh, uh, gewapende groepen. Uh, Salva Kiir, de president van Zuid-Soedan, heeft toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd uh, een amnestie aangeboden aan al die groepen. Zijn er maar twee van de zeven dat gaat hebben. Dus er zijn veel wapens in omloop. Jonge mensen met wapens mm -hmm. bevechten elkaar. Zeggen ook het nepotisme en de discriminatie... en de dominantie van één groep, de Dinka-tribe, uh, mm -hmm. te willen bestrijden. Uh, Noord-Soedan zit daar natuurlijk in. Uh, Zuid-Soedan beschuldigt Noord-Soedan van inmenging. Er zijn verschillende banden natuurlijk... met ook weer bewapende groepen uit het noorden. Dus een heel, heel complex plaatje. Het, het, het, het, het feit dat het nu zo in het nieuws komt... Uh, suggereert bij mij dat het te maken heeft... met het feit dat ze onafhankelijk zijn. Of is dat, is, is dat niet zo? Nou, Die onafhankelijkheid die draagt natuurlijk wel bij... aan een stukje complexiteit. Want bijvoorbeeld zo'n grens, rond die grens... precies die gebieden die op die grens liggen... dat is ook waar de olie zich bevindt... dat zijn al een hele boos onrustige gebieden. Ook voor de onafhankelijkheid. Dat gaat met die onafhankelijkheid niet gelijk weg. Bijvoorbeeld het waarover het Hof in Den Haag zich mm -hmm. uitgesproken heeft, over waar de grenzen liggen van ABJ. Ja. Daar moet oh. nog een referendum plaatsvinden. Of dat überhaupt gaat horen bij Noord-Soedan of bij Zuid-Soedan. Mm -hmm. Dan liggen er allerlei vetes die soms al, al generaties uh, duren. En die laaien op, omdat er nu over gesproken moet gaan worden. Nee, die laaien ook op, omdat ze sowieso ook opleiden. Die waren ook opgeleid, waarschijnlijk ja. als Zuid-Soedan niet onafhankelijk was geweest. Maar... In de nieuwe constellatie hebben ze wel met een andere regering te maken, met een andere machtsverhouding. Dat biedt natuurlijk ook weer kansen voor bepaalde groepen om ja, daarin een bepaalde Chris, positie te veranken. Nou, nou om, om even de vergelijking met Libië te maken. Mm -hmm. Want jij pleitte net voor uh, aanwezigheid van de Verenigde Naties. Met, ja. met bijvoorbeeld een, een politiemacht of een andere uh, stabiliserende uh, functie daar. Er is een, een, mis, uh, een, missie, een Verenigde Naties missie in Zuid-Soedan. Wat Klopt. kan die dan op dit moment? Nou, die zijn bijvoorbeeld in het gebied waar het nu weer losgebarsten is... al jaren bezig dat om te proberen... Dat is het oude proberen... grensgebied, of het grensgebied? Het is het grensgebied, ja. het is een van de grensgebieden... Om daar, om daar bepaalde voorzoeningsprocessen te begeleiden. Ja, dat zijn geen processen die onmiddellijk succes afwerpen. Nou, hadden ze het nou... net zo goed kunnen laten, zeg je dat eigenlijk? Nee, dat zeg ik niet. Ik hm. denk nog steeds dat het ook in die situatie in Zuid-Soedan... belangrijk is dat er een neutrale partij is om te proberen dit soort situaties goede banen te leiden. Maar moet je voorstellen, in Zuid-Soedan... veeroof is daar niet een misdaad... Dus eigenlijk kan de politie zich er niet eens mee bemoeien. Wat is, het het is er het, van... is, is ja, het? het is een traditie. Ja. Het zijn jonge mannen die worden, die worden man door mee te doen aan een veeroof. Uh, ja. Je hebt het vee nodig als een bruidsschat. Uh, het is een gewoonte. Uh, koeien zijn daar geld. Het gaat om koeien, het gaat niet om geld. Uh -huh, uh -huh. Hele grote kuddes. Um, dus het is best wel moeilijk. Kijk, Als de politie dan ingrijpt, dan wordt de politie beschuldigd... dat ze aan, een kant aan, de, aan de kant van een van de stammen gaan staan. Dus, wat, wat, wat kost zo'n missie? Die VN-missie, daar weten we dat. Ik, ik, ik hoorde gisteren iemand zeggen, ook over Scherzen Libië... Altijd. En, uh, uh, over Libië, maar we krijgen straks Syrië... stel je voor dat er een echt vredesproces op gang komt... tussen Israël en de buren... en we daar ook een soort stabiliteit zijn. Wie gaat dat betalen? Hmm. Want we groepen hier de hele tijd VN, VN, VN. VN, VN, VN. VN ja. Nou, uh, Nederland is een van de grote donoren aan de VN. Ja, en een van de missen. grote niet-donoren is, is Amerika. Ja. Ja. Om maar zo te het noemen betalen? die betalen, nooit. Nou, maar... dat is niet helemaal waar. Want nee? de contributie die Amerika afdraagt aan de VN... is de grootste van alle landen. En er komt een stukje voor die missies wordt betaald uit dat budget. En een ander stuk zijn vrijwillige bijdragen van landen... die dan aan specifieke missies bijdragen. Mm. Maar ik hoorde vandaag op dezezelfde zenderstand.nl over uh, de, de vraag of Nederland, de westerse wereld, mm -hmm. zich nu moet gaan bemoeien met de wederopbouw in Libië. Nou, als dat Kartennis. het Nederlandse volk was, het volk was wat daar aan het woord kwam, dan geloof ik niet dat de Nederlandse ja. regering veel ruimte heeft om daar uh, centjes van uit te geven. Niet. Even nog over die troep in Libië. <lacht> ik, ik zag op teletext, of op, uh, op de ANP, zag ik een berichtje van een NAVO... Admiraal En die zei, als er boots aan de grond komen in Libië... dan zullen dat geen NAVO-boets zijn. Dus je was behoorlijk stellig daarover. Ja. Ja. Goed, uh, dit was het Buitenlandpanel voor vandaag. Natuurlijk nog lang niet de laatste woorden gezegd over Libië. U zult op deze zender er nog veel meer over horen. En ongetwijfeld zullen wij er volgende week ook wel weer op doorgaan. Christa Mijners, maar hartelijk bedankt. Chris Keijner ook en Petra Stine. Graag gedaan. Morgen zijn wij er weer op deze zender vanaf half vier. Dus zometeen na het nieuws van half vijf kunt u luisteren naar Wonder boven Wonder, het Radio 1-journaal. Ja, Tim over. Vanzelfsprekend. We houden het uh, voormalig hoofdkwartier van Gaddafi goed in de gaten. Dat geldt ook voor Tripoli en de rest van Libië, want de situatie is. Fluide, zoals ze dat dan zeggen. Uh, we gaan ook kritisch kijken naar uh, de inspectierapporten over de brand in Moerdijk. Want er lopen de meningen over de conclusie nogal uiteen. Uh, en de redactie is nog druk bezig met het zoeken naar iets luchtiger nieuws. Want dat kunnen we op deze woensdag best gebruiken. Eerst de opening van het nieuws. Renate. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft ruim een miljoen dollar gezet op het hoofd van Muammar Gaddafi. Ook kan iedereen die erin slaagt Gaddafi te doden of gevangen te nemen rekenen op amnestie. Dat geldt ook voor mensen uit zijn directe omgeving, zegt de raad. Samsung mag vanaf half oktober zijn Galaxy smartphones in grote delen van Europa niet meer verkopen. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. Concurrent Apple vindt dat de Galaxies inbruk maken op het patent van Apple en de rechter is het daarmee eens. Minister De Jager verwacht niet dat er op Prinsjesdag extra bezuinigingen bekend worden gemaakt. Het kabinet praat op dit moment over de begroting voor volgend jaar. En vanwege de economische situatie zijn er volgens De Jager maatregelen nodig. Maar dat zullen dus waarschijnlijk geen extra bezuinigingen zijn. En de oud-Servisch-Kroatische president Hacic heeft voor het Joegoslavië-tribunaal verklaard dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van moord, marteling en deportatie van etnische Kroaten in de jaren negentig.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 Verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat bijna 100 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de regio Rotterdam. Maar ook een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar staat 8 kilometer tussen de afrit Voorst en Deventer. Er is dan een auto tegen een paal aangereden en die ligt schuin over de weg. Daardoor is de linker rijstrook dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 5 kilometer... De A13 daarna Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knopend Kleinpolderplein, maar liefst 16 kilometer, eigenlijk het hele stuk. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 7 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. De zoektocht naar Gaddafi gaat door. De opstandelingen beloven amnestie aan degene die Gaddafi aan ze overhandigt. Of die Gaddafi dood. We houden u de komende uren op de hoogte van de ontwikkelingen in Libië. Waarnemend burgemeester van Moerdijk, Jan Mans, reageert op het kritische rapport over de aanpak van de brand in Moerdijk. De kolencentrale in de Eemshaven staat er zo ongeveer al en nu vernietigt de Raad van State de vergunning. Wat gaat dat betekenen? Na vijven een reactie van Essent die de centrale laat bouwen. En over bouwen gesproken, een nieuwe brug over de IJssel is niet breed genoeg als twee trekkers elkaar daar willen passeren. Er zijn mensen die daar last van hebben en die gaat u horen. We zijn er tot half zeven vanavond. Libië, de situatie op dit moment in de hoofdstad Tripoli is zeer onrustig, vooral zeer onduidelijk. De dag was met relatieve rust begonnen, straten in Tripoli zijn verlaten, maar her en der wordt geschoten en aan het eind van de ochtend wordt duidelijk dat de strijd nog niet is gestreden. Een verslaggefister van Nieuwsender Al Jazeera is aan de rand van het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. Ze vertelt dat er sluipschutters actief zijn. There has been fronetic activity. But what we're hearing is that in the school in the compound, which is just sort of to the right of these trees, that there have been snipers, we think, in those trees. We can't confirm that, but that's what the rebel soldiers are telling us. Ook verslaggever Hans Jaap Melissen is bij het voormalig hoofdkwartier. waar wordt geschoten op het moment dat hij verslag doet voor de NOS. Ja, ik hoor u. Achter mij zwaar... Uh, uh, uh, zwaar... Oh. Ja, dat gaat over ons heen hier, denk ik nu. En, ja. Ja, ja. we worden beschoten nu hier. Oké. Okay. Met zware granaten. Als ja, doe voorzichtig. Jongens! doe voorzichtig, jongen. Een uur later vertelt hij op de radio wat daar gebeurde.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 Die stad helemaal niet voor 100% onder controle is, hoe er nog steeds weerstand wordt geboden. In de buurt van het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi ligt het Rixus Hotel, waar ongeveer 35 journalisten al een paar dagen vastzitten. Het Luxe Hotel is nog steeds in handen van aanhangers van Gaddafi. Verslaggever Matthew Price van de BBC vertelt dat de situatie steeds verder verslechtert. The situation deteriorated massively overnight when it became clear that we were unable to leave the hotel of our own free will. We kwamen erachter dat we niet weg kunnen, vertelt hij. Er hij zitten getrainde militairen en sluipschutters van Gaddafi buiten het hotel. De cameraman van de Britse station ITN zag een machinegeweer op zich gericht op het moment dat hij naar buiten wilde lopen. De ITN-cameraman had een AK-47 him. Een guard approached him en pushed hem back is amicably eten en drinken worden ondertussen schaars in delen van het hotel is nog elektriciteit maar de spanning onder de journalisten is enorm drinking water and food certainly running out the is on in parts of the hotel but it's getting pretty miserable here and you can only imagine the sort of tension which the foreigners here the journalists here find themselves feeling at the moment Matthew Price van de BBC vanuit het Rixers Hotel... waar dus 35 journalisten vastzitten. En volgens de laatste berichten zouden daar nog eens vijf journalisten zijn bijgekomen... die zich hadden gemeld aan de poort met het verzoek om die 35 journalisten vrij te laten. Ook zij zijn onder schot gehouden door aanhangers van Gaddafi... en gedwongen om in het hotel te blijven. Wij proberen op dit moment contact te leggen met onze verslaggevers in Libië. Dat lukt nog niet. Zodra dat wel gelukt is, dan hoort u ze uiteraard. De bestrijding van de brand bij Moerdijk is chaotisch en ongestructureerd verlopen. Dat vindt de inspectie orde en veiligheid. In opdracht van minister Opstelten onderzochten zij hoe de brand bij chemiepak in januari is bestreden. Bij de presentatie van het rapport was Theo Verbrug. Wat deugde er eigenlijk wel, zo zou je kunnen zeggen na het aanhoren van de commissie. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de gemeente Moerdijk waren niet goed voorbereid op zo'n grote brand terwijl ze toch een groot chemisch fabrieksterrein in de buurt hebben. U hoort de voorzitter van de commissie, Gert-Jan Bos. De inspectie constateert dat de veiligheidsregio... ten tijde van het incident nog niet over een dergelijk plan beschikte... terwijl het gemeentelijk rampenplan van Moerdijk... in 2005 voor het laatst is vastgesteld en daarmee niet meer actueel is. Daarnaast bevat het gemeentelijk rampenplan geen inventarisatie... van de in de gemeente aanwezige risico's, waaronder die op het industrieterrein Moerdijk... Hiermee voldeed de gemeente Moerdijk niet aan de gestelde voorwaarden. En dan de brandweer. Daar was weinig goeds over te melden volgens het rapport. Ze hadden meer blusschuim moeten gebruiken en minder water... waardoor de sloten in de omgeving en ook het grondwater minder vervuild zouden raken. En dat betekende dus miljoenen aan opruimkosten. De brandweer had beter het bedrijf Chemiepak gecontroleerd kunnen laten uitbranden... dan volop te gaan blussen. Kortom, de plaatselijke brandweer heeft slecht werk geleverd. Een van de manieren om de basisbrandweerzorg op orde te krijgen... is het aanwijzen van bedrijven als bedrijfsbrandweerplichtig. Het gemeentemestuur van Moerdijk heeft lang gewacht... om dit traject naar bedrijven toe in gang te zetten. Tot op heden is het traject zonder concreet resultaat gebleven. Na de commissie mocht de veiligheidsregio tekst en uitleg geven. Nou, en dat deden ze. Het was net of dat ze het over een andere brand hadden. De brandweer had juist veel erger voorkomen... Als ze niet geblust hadden zoals ze geblust hebben... had het nog veel erger kunnen aflopen. De voorzitter van de Veiligheidsraad, burgemeester Nordanus van Tilburg. En onze opvatting is dan ook dat door het optreden van de brandweer... voorkomen is dat een grote brand uitgelopen is... op een daadwerkelijke eh, catastrofe. En eigenlijk, als je op deze manier ook terugkijkt... en zo kijken wij als bestuurder ook eh, op terug... dan zijn de keuzes die de brandweer moest maken eigenlijk in een split second uh, moest maken... dat zijn toch de juiste keuzes uh, geweest. Wat overblijft is het lang dralen van burgemeester Denis van Moerdijk. Hij dacht dat ze te maken hadden met een te bestrijden brand. Hij had eerder moeten opschalen en de regio moeten inschakelen. Denis was kort daarna geen burgemeester meer. Maar de veiligheidsplannen zijn op orde... en de bedrijfswand weer op Moerdijk zal er snel komen... zo zeggen de bestuurders vandaag. Wat betreft de lessen voor de toekomst... Iedereen is het erover eens dat in heel het land gekeken moet worden of dergelijke branden wel goed bestreden kunnen worden. Met name de brandweer zelf is er wel voldoende bluskracht. En zijn er wel de juiste goede mensen om die brand te bestrijden? Anders zou er na een nationale politie misschien ook gedacht moeten worden aan een nationale brandweer. En de uh, volledige conclusies en aanbevelingen uit het complete rapport vindt u op onze site nos.nl. minister Opstelten van Veiligheid en Justitie neemt alle conclusies van de rapporten over de ramp in Moerdijk over. Opstelten noemt de rapporten kritisch. Daar schrik je natuurlijk van, maar op een gegeven moment moet je ook zeggen... nou, dat is dus geweest. Daar ben ik niet kinderachtig over, ook al gaat het, uh, uh, is het vervelend. Nu conclusies trekken en geen moment aarzelen. En, uh, Nederland en uh, regio en uh, Moerdijk het industriegeschap... hebben recht op een helder, duidelijk verhaal... en een goede organisatie van rampenbestrijding, brandweer en uh, crisisbeheersing. kern van de rapporten. Uh is dat men toch niet goed toegerust was, niet goed voorbereid... en op een ramp van deze omvang. Welke, welke conclusie verbindt u daaraan? Nou ja, dat is dat er ongelooflijk veel maatregelen moeten worden genomen. Dat er een heleboel maatregelen al zijn genomen, CQ zijn ingezet... en dat het rapport daar ook gewoon aanbevelingen voor geeft... die we dus allemaal overnemen. Dat betekent dus dat je een goed plan moet hebben... Uh, dat je uh, investeringen moet doen. Uh, dat je uh, een goed brandweerkorps moet hebben... wat daar helemaal voor geoefend is en geëquipeerd is. Uh, half vrijwillig, half uh, professional. Uh, dat je uh, je goed laat bijstaan, uh, bijstaan bij de expertise die er is in je omgeving. Uh, dus bijvoorbeeld wat men nu heeft gedaan, Rotterdam-Rijnmond en de DCMR in Rotterdam-Rijnmond. Die... Milieudienst. Milieudienst. Dat je die gewoon inzet. Dat heeft men, men gedaan. En dat je gewoon op rijksniveau ook naar de krachten bundelt... Uh, dat je spijker uh, spijkerhard voert en uh, daar ook uh, in de lijn van lokaal, regionaal, nationaal... via een grip 1, 2, 3, 4, 5 uh, procedure ook daar heldere lijnen in kan zetten... Uh, en uh, de, de opschaling kan afdwingen als hij er niet komt. Dat roept natuurlijk ook vragen op bij andere gebieden. Hoe dat is dat ik... daar geregeld? Kunnen we er nu vanuit gaan dat ook andere gebieden met dit soort uh, chemische industrie uh, nu veilig zijn? Nou ja, dat is. We hebben natuurlijk alle eh, BRZO-bedrijven hebben we, hebben we doorgenomen. Wat zijn dat? Dat zijn dit soort chemische bedrijven. Dat is een vergunningniveau. Uh, dat is gebeurd. En daar zijn dit soort voorwaarden ook. Wij zullen natuurlijk uh, uh, zeer adequaat in de betrokken veiligheidsregio's waar dit, uh, waar dit ook kan gebeuren, uh, uh, gewoon dit aan de orde stellen. Dit zijn natuurlijk niet alleen, zijn aanbevelingen alleen voor Midden-West-Brabant. Uh, maar voor alle uh, veiligheidsregio's in, in ons land. Dat zijn er 25. Uh, en uh, alle aanbevelingen gelden natuurlijk voor, voor alle veiligheidsregio's. Tegelijk en... kunt u niet vanuit Den Haag dit soort uh, rampenbestrijding organiseren. Dus hoe gaat u dat dan doen? Nou ja, door uh, te zorgen en uh, uh, gewoon uh, uh, te zorgen dat inderdaad die aanbevelingen gewoon worden. Overgenomen en worden uitgevoerd. Daar gaat het om. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie Michiel Breedveld sprak met hem. En zometeen na vijven dan Jan Mans, de tijdelijk burgemeester van Moerdijk, met zijn reactie. Zo direct gaan we het hebben over de bibliotheken. Want uh, die moeten bezuinigen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Zoals de afgelopen dagen ook het geval was... staan de meeste files vanmiddag in de regio Rotterdam. Maar er staat er ook eentje buiten die heel erg lang is. Op de A1 is dat, van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Voorst en Deventer, 8 kilometer. De linkerrijstrook is er dicht. Daar is een auto tegen een paal gereden. En dan de langste file bij Rotterdam. Die staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knopend Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode rijdt het langzaam over 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carasso en Tim Overdik. En Hans, uh, verslaggever Hans-Jaap Melissen in Tripoli. We hebben contact, Hans-Jaap. Uh, waar ben je op dit moment? Ik ben op enkele kilometers nu van, die, uh, van het hoofdkwartier van Gaddafi. Uh, daar ben ik uh, vanmiddag geweest uh, toen. Uh,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 Op de weg naar het vliegveld, daar wordt gevochten, dat zijn in ieder geval sluipschutters ook. En je hoorde, nu heb ik zelfs een tijdje meer gehoord, NAVO-vliegtuigen die bombarderen ook uh, meer aan de, aan de buitenkant van de stad. Het lijkt me wel of bepaalde uh, troepen van Gaddafi daar meer zitten.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 Niemand wil in, in, in dat we vuur terechtkomen. Nee. En Hans-Jaap, hoor jij nog uh, activiteiten van de NAVO vandaag? Nou, je had bombardementen uh, buiten de stad. Je ziet nu vliegtuigen... Als die verder vliegen, dan He, <gồi Finger>? dat we daar niet meer durven bombarderen. Het punt is ook namelijk, natuurlijk rond die compound, dat terrein van Gaddafi, daar kun je...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 Hans-Jaap Melissen, dank voor jouw verslag vanuit Tripoli. Um, als het lukt, dan spreken we jou later deze uitzending nog een keer. De vergunningen voor de bouw van de kolencentrale van Ascent in de Eemshaven... zijn door de Raad van State vernietigd. Dit betekent volgens Greenpeace dat de bouw van de kolencentrale... direct moet worden stilgelegd. Maar die beslissing is aan minister Verhagen en de provinciebesturen. Maatje Parkins van de Raad van State legt uit wat de Raad heeft gedaan. Nou, de Raad van State die heeft de vergunningen op grond van de natuurbeschermingswet, dus zeg maar korte natuurvergunningen, die de minister en de twee provinciebesturen van Groningen en Friesland hadden verleend, die zijn vernietigd en die besluiten, die vergunningen, die zijn dus nu van de baan. Betekent dat een streep door deze hele codecentrale?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 Die het in werking krijgen van die centrale. Eigenlijk op, op procedurele gronden uh, is, er nu, is die vergunning uh, ingetrokken of vernietigd. Ja, het is een technische grond die volgt eigenlijk uit de natuurbeschermingswet. Je moet bepaalde dingen als één project zien en dat is hier niet gebeurd. Dus Essent, RWE, uh, de bouwers van de codecentrale... kunnen gewoon verder als ze met succes een nieuwe vergunning aanvragen? Ja, als zij verder willen gaan, dan zullen ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen... en die moet dan opnieuw worden beoordeeld. En dat kan zeker. Daarbij is ook van belang dat uh, vandaag de Raad van State... in de uitspraak een groot aantal andere bezwaren heeft behandeld... en die ongegrond heeft verklaard. Dus men weet dan precies, straks als overheden... die zo'n nieuwe vergunning moeten beoordelen... waar men zich nog op moet concentreren... en welke pijnpunten er nog zijn. Ja, voor wie is nou het beste nieuws? Is dat voor uh, RWE Essent, die nu weet op welke manier ze die nieuwe vergunning moeten aanvragen of voor Greenpeace... die kan roepen, ja, die vergunning is wel mooi vernietigd. Ja, daar kan ik niet zo over oordelen. Het zit een dat beetje in het midden, toch? Of niet? Ja, en misschien dat uh, de partijen zelf uh, als ze reactie geven... in uh, de pers of elders uh, zullen zeggen van uh, dit is voor ons een overwinning... of dat is, dat is voor ons juist gunstig of niet zo gunstig. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet aan mij om daarover te oordelen... Juridisch is het zo dat het niet is uitgesloten dat er een, een nieuwe vergunning uh, wordt aangevraagd en opnieuw uh, uh, kan worden verleend. Je mag aannemen dat RWS Cent dat zal doen, want er staat een half afgebouwde centrale van miljarden. Um, hoe lang gaat het dan duren voordat ze daarmee verder kunnen en dat ze hem kunnen afbouwen en in gebruik nemen? Uh, ja, een tijdschema daarover kan ik natuurlijk niet geven, want dat is uiteindelijk afhankelijk van hoe snel uh, RWE dan zou komen met de nieuwe vergunningaanvraag en hoe snel de minister en de twee provinciebesturen daar dan weer op gaan uh, beslissen. Uh, maar daar zal natuurlijk wel enige tijd mee gemoeid zijn. Maar in principe, dat gaat geen jaren vertraging uh, opleveren. Hè? Als u gewoon kijkt vanuit de praktijk, ho hoe lang zoiets duurt. Wat het voor de afdeling betekent, dat kan ik moeilijk zeggen. Uh, uit... Uiteraard, als er een nieuwe vergunning zou komen... en er uh, zouden uh, organisaties of personen bezwaar tegen hebben... kunnen ze opnieuw in bezwaar komen bij de afdeling. Wat RWE betreft, of het in vergunning uh, in gebruik nemen van de centrale... daar uh, zou toch nog geen sprake van kunnen zijn. Want er hangt ook nog een uh, procedure over de milieuvergunning. En uh, die moet er eerst zijn, wil überhaupt natuurlijk die centrale kunnen gaan werken. De Raad van State heeft vrij lang nodig had om tot deze uitspraak te komen. Was het zo'n moeilijke zaak? Het was natuurlijk een heel complexe zaak. En een zaak met uh, diverse mensen die bezwaar hebben gemaakt. Maar ook waar heel veel gronden waren aangevoerd. En uh, daarover heeft, zoals ik u zei... de Raad van State nu ook al uh, uitsluitsel gegeven... juist om uh, te bevorderen dat men niet alles opnieuw hoeft te bekijken... zonder dat men het oordeel van de rechter daarover kent. Dus uh, daarom heeft het ook wat langer geduurd dan uh, misschien gebruikelijk is. Kan deze uitspraak nog gevolgen hebben voor andere codecentrales in Nederland? Nou, dat, dat wil ik zo in het algemeen, wil ik daar geen uitspraak over doen... want wij bekijken toch echt elke zaak op uh, de merites. Kijk... Uh, in veel bij veel van dat soort zaken gelden ook, uh, spelen ook die natuurbeschermingswet uh, uh, aspecten natuurlijk. Maar dat wordt dan per zaak bekeken en dat hangt helemaal van af hoe de vergunning daar is aangevraagd en hoe het onderzoek is verlopen. Maatje Parkins van de Raad van State. Na vijf uur spreken met Essent over de gevolgen van dit besluit. Het is zes minuten voor vijf, tijd voor het weer. Willemijn Hubert, goedemiddag. Hallo. Het warmere en koudere lucht strijden op dit moment met elkaar boven Nederland. Ja, dat klopt. De warme lucht komt eigenlijk van het Europese vasteland. En die koelere lucht, dat zit boven de oceaan. Nou, dan kan je je voorstellen dat er tussen een soort grensvlak zit... en dat botst en wrijft daar met elkaar... En met uh, verschil in wind en in temperatuur kan dat soms voor uh, hele heftige buien zorgen. Daar hadden we dus gisteren mee te maken omdat we toen in het warmere gedeelte zaten. Nou, vandaag hebben we met wat regen, een beetje lichte regen, motregen te maken. We zitten in het koelere gedeelte. En wanneer is die strijd definitief beslist? Blijft het nu koel of morgen toch weer warm? Nee, morgen inderdaad wint de warmere laag het weer. En ook vrijdag toch nog wel, maar daarna hebben we een overgang naar koeler weer. En dan wordt het langzamerhand ook weer wat droger. En kun je dan ook al voorzichtig een blik werpen op het weekend? Waar we toch allemaal een beetje naar snakken? Ja, Zaterdag en zondag qua temperatuur wordt het een graad of 18. En zaterdag o, gaat het dan nog gepaard met een aantal buien. Maar vanaf zondag is het in elk geval een stukje droger. Maar wel koud. <laughs> ja, dat vind ik eigenlijk ook, ja. O, Willemijn, dankjewel. Er steekt weer een economische tegenwind op, over wind gesproken. Net op het moment dat het kabinet bezig is de begroting voor 2012 te maken. Maar tegenwind of niet, het kabinet is bijna klaar met die klus. En u hoort daarover minister Jan Kees de Jager. Nog twee dagen hierna uh, Dan de, verwacht ik ook de afronding, een succesvolle afronding van de begrotingsbesprekingen. En ook het uh, zogenaamde vierhoekoverleg van de vier meest betrokken ministers op de sociaal-economische onderwerpen. En dan, ja, op naar Prinsjesdag. Maar tijdens deze onderhandelingen zijn eigenlijk uh, alle economische signalen op, uh, op rood gesprongen. Uh, heeft dat nog effect op de begroting?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 Nou, of in ieder geval uh, niet meer uitgeven. Extra bezuinigingen ten opzichte van de 18 miljard euro... Dat lijkt nog niet nodig. Zo um, uh, veel vallen de inkomsten ook niet tegen, waarschijnlijk. Lijkt nog niet nodig, maar wellicht met de voorjaarsnota is het al wel zover. Ja, maar dat is pas over uh, een half jaar. Dus... Dat is snel hoor. Ja. ja, maar nu even hebben we het, uh, de, de, de begroting voor 2012. En dan hebben we afspraken. We hebben afspraken: enerzijds om de uitgaven niet te laten overschrijden. Nou, daar moet je dus maatregelen voor nemen. En anderzijds hebben we afspraken dat als de inkomsten veel te te veel tegenvallen, en dat betekent om, om dat even technisch te zeggen... meer dan 1% van je totale economie tegenvallen... ten opzichte van de eerdere raming, dan moeten we extra bezuinigen. Nou, dat laatste, daar is uh, volgend jaar naar verwachting geen sprake van. Dus niet meer dan de afgesproken 18 miljard euro. Joost Vullings sprak met minister van Financiën Jan Kees de Jager. Na vijf uur gaan we natuurlijk kijken hoe het voorstaat in Libië. We hopen contact te leggen met Thomas Erdbrink. De verbindingen zijn lastig op dit moment de dag na die overige onder de opstandelingen. Een verslag van minuut tot minuut ook vandaag weer op ons, uh, ons liveblog. De strijd in Libië op de site nws.nl. En zometeen ook Robert van der Roer te gast, journalist... die zich verdiept in internationale diplomatie. diplomatie met hem gaan we vooruitkijken op de situatie in Libië. Wie gaat zich daar nog mee bemoeien de komende tijd? Tot zo. Vanavond, BNN Today. Want Bernhard, nou ja, die, die doopt toch erg makkelijk dus, uh, met, met allerlei vrouwen in bed. Dat is toch langzaam, <laughs> kan je dat wel zonder overdrijven, kan je dat zeggen eigenlijk? Vanavond om half negen op Radio 1. En tegen september aan is het nog steeds geen zomer. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ben je verkouden trouwens? Nee, ik ben naar Lowlands geweest. Oh, is dat het? <laughs> en dan krijg ik dit altijd. Radio 1, het nieuws van alle kanten.